4 uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In Pretoria heeft de Zuid-Afrikaanse president Zuma... een bezoek gebracht aan Nelson Mandela, die in het ziekenhuis ligt. De 94-jarige oud-president werd gisteren opgenomen... volgens een officiële verklaring voor medisch onderzoek. Na het bezoek van Zuma is alleen gezegd dat Mandela er goed uitziet... na een rustige nacht. Het is niet duidelijk hoe lang Mandela nog in het ziekenhuis moet blijven. De oud-president kampt al een tijd met een zwakke gezondheid... en treedt nauwelijks meer in de openbaarheid. In Almere verzamelen zich de eerste deelnemers van de stille tocht... die er straks wordt gehouden voor de grensrechter... die vorige week dodelijk werd mishandeld. Na een paar toespraken bij het terrein van voetbalclub Buitenboys... begint de tocht om vijf uur. Het eindigt ook bij het Buitenboys terrein. De familie van de overleden scheidsrechter... heeft alle voetbalverenigingen in Almere gevraagd mee te lopen. Burgemeester Annemarie Joritsma zei gisteren dat de tocht alleen voor Almeerders is. Ze verwacht ongeveer 20.000 deelnemers. In zijn woonplaats Celsie in Zuid-Engeland is de Britse astronoom en tv-presentator Sir Patrick Moore overleden. Moore was een populaire sterrenkundige. Hij heeft 50 jaar lang het maandelijkse BBC-programma over astronomie, The Sky at Night, gepresenteerd. Moore heeft tientallen boeken over astronomie geschreven. Behalve door zijn kennis en gaven om die over te brengen, is hij beroemd geworden door het in kaart brengen van het maanoppervlak. Patrick Moore is 89 jaar geworden. Voetbal, SC Heerenveen heeft tegen Rode JC de zege in de slotfase uit handen gegeven. In Heerenveen werd het 4-4. Tien minuten voortijd kwam Heerenveen op een 4-2 voorsprong. Maar dankzij Malki en Hubberts pakte Roda toch nog een punt. En dan het weer, buien, maar ook af en toe zon. Bij een stevige westenwind is het 8 graden aan de kust en 3 in het binnenland. Vanavond trekt de wind aan de kust aan tot stormachtig. Morgen af en toe buien, het wordt dan een graad of 5. Dit was het NOS-journaal.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 Geld lenen kost geld. Vier minuten over vier. Langs de lijn gaat beginnen in Breda... met de klassieke vraag, Frank Wielaert... is er nog iets gebeurd onder het nieuws? Goeie genade zeg, één journaaltje. Een rode kaart en twee goals verder zijn we intussen. Nak is met tien, laten we daar eens beginnen. Botteguin, twee keer geel... En uh, het levert uiteindelijk die tweede gele kaart. Overtreding op Pelle. Hij hield vast de Braziliaan binnen het strafschapgebied. Dat werd een penalty. Daar ging uh, Immers achter de bal staan. Hij miste zijn vorige penalty. Maar uh, deze nam die feilo. stuurde Terouwelaar de verkeerde hoek in. En toen dacht iedereen in uh, Rotterdam 10 tegen 10. 2-1 voordag Gaan komen Maar een aanval later krijgt uh, nak een hoekschop. De eerste goal viel al uit een hoekschop. toescoorde scoorde Luix. En nu is het uh, Goudelje. Hij viel zijn vader daarna juichend in de armen. Zijn vader bleef overigens keurig overeind staan in tegenstelling tot Van Bas. De eerder op de dag die ook uh, een speler in zijn armen. Oh, Klaasie met een volley. Heel hard, maar ook hoog over de goal van ten heen. De wedstrijd is los. Het is 2-2 en 10 tegen 10 in Breda. En wat is er in de tussentijd dan gebeurd bij VVV Vitesse, Richard? Eigenlijk heel weinig. Nog steeds 2-1. 74ste minuut. Een minuut of 16 is VVV dus nog verwijderd... van een uh, zege hier op eigen veld. En drie hele belangrijke punten. De nummer 16 tegen de nummer 2... Maar de nummer 16 staat voor. In eigen huis. 2 tegen 1. Manchester City, Manchester United verbleekt bijna bij al dat Nederlandse niet meer. Ja, maar het is ook geen hele grote wedstrijd, geen hele spannende wedstrijd. United 2-1 aan de leiding, nog 13 minuten van Persie zojuist met de kopbal. Krijgt hem wat ongelukkig op het hoofd, zo uh, lijkt het. Want hij kopt hem over de lat heen, boven doelman Joe Hart van City. City heeft te vaak stilgelegen, te veel blessures om er een, uh, ja, een wedstrijd van te maken. Waarin City nou eens lekker die goal van United onder vuur neemt. En voor alle duidelijkheid, we gaan vandaag door tot ongeveer tien voor half zeven. Heeft alles te maken met PSV tegen FC Twente. Die topper kunt u live volgen hier op Radio 1 vanaf half vijf. Even snel naar de atletiek, want Adrienne Herzog heeft een bronzen medaille veroverd bij de EK Veldloop. Europese Kampioenschappen. even naar de daarmee een prestatie van drie jaar geleden. Er werd ze derde in Dublin. Die medaille van vandaag kwam na een aantal bewogen maanden. Leon Haan spreekt met Adrienne Herzog. Hoe bijzonder is deze derde plaats voor jou? Ja, ontzettend bijzonder. Ja, inderdaad gewoon een hele moeilijke aanloop gehad. En uh, zeker de afgelopen maanden. En ik ben onwijs blij dat ik dit, uh, ja, dat ik deze medaille nu, uh, nu kan winnen. Ja, je hebt een moeilijke aanloop gehad. Kun je het zelf aangeven waarom het moeilijk geweest is? Ja, um, ja 4,5 jaar maand geleden is mijn uh, verloofde overleden. En... Um, ja, ik ben eigenlijk vanaf dat moment heel erg gefocust geweest om um, iets heel bijzonders te laten zien op dit kampioenschap. En het uh, is denk ik wel echt iets dat me een beetje op de been heeft gehouden in die periode. En heel blij dat ik, uh, ja, dat ik nu die medaille kan winnen en het kan waarmaken wat ik heel graag wilde laten zien. Was je dan als het ware uh, ja, extra gemotiveerd? Ja, ja zeker. Ja. ja, het is ook iets waar we het over hebben gehad nog. Dat ik Afgelopen baan afgelopen doen was niet goed. En ik wilde heel graag uh, ja, echt iets moois laten zien hier. En ik ben heel blij dat ik dat ondanks alles gewoon toch heb kunnen, kunnen doen. Ja, ik wou zeggen, het is wel heel erg knap dat je dat dan kan. Ja. Uh, je had gedurende de wedstrijd ook echt de overtuiging van nou die medaille zit erin? Nou, nou, nee. Eigenlijk tot de laatste, pff, laatste 500 meter niet zeker. Uh, het was echt een hele zware wedstrijd door omstandigheden... En, Iedereen was er. Dus dat is qua concurrentie erg uh, erg uh, zwaar. En het ging vanaf de start gewoon onwijs hard. Honderdduizend keer dat ik het echt heel erg zwaar had. Dus nee, ik had zeker niet geen moment dat ik zeker wist, ik heb een medaille. Dat was echt alleen maar uh, tot het laatste stukje dat ik, dat, uh, dat ik wist dat het ging lukken. Ja. Was deze medaille mooier of bijzonderer dan in 2009? Nou, emotioneeler. Ja, en 2009 was meer een verrassing, omdat het eigenlijk heel snel na 2007 bij de onder 23, um, maar nu al een seniorenmedaille had. En dit is meer een emotionele medaille. Emotionele ja. Adriane Hertz ook. Vitesse dacht vanmiddag PSV Twente. Wij worden waarschijnlijk de nieuwe koploper. Maar ja, dan uit in Venlo tegen VVV, Richard. Het zijn altijd van die lastige wedstrijden. En Vitesse heeft het moeilijk hoor in deze fase. 77 minuten inmiddels alweer op de klok. En 2-1 de voorsprong voor VVV. Venlo dat zojuist heeft gewisseld. Lokhof heeft uh, Linsen naar de kant gehaald. aanvallende middenvelden. Voor hem is Ahmed Ami gekomen. Een verdediger erbij dus. Consolideren die voorsprong zal VVV. Denken Vooral verdedigen en proberen het allemaal dicht te houden. Vitesse dat nauwelijks kansen nog heeft gekregen in de afgelopen 10, 15 minuten. Nu Jansen met een aardig steekballetje op Boni. Maar die is niet lekker bezig hoor, vanmiddag. Kan de balletjes niet uh, goed aannemen. Heeft wel een uh, uitstekende kopbal losgelaten een minuut of 10 geleden. Dat was misschien nog zijn, uh, zijn beste uh, kans en uh, zijn beste actie van uh, deze middag. Maar verder is de topscorer van Nederland met 15 doelpunten. Die binnenkort waarschijnlijk ...vertrekt naar de Afrika Cup. En ik denk ook wel naar een andere club. Liverpool zou belangstelling hebben. AC Milan zat vorige week in de thuiswedstrijd tegen Roda op de tribune. Maar vanmiddag heb ik hem eigenlijk nauwelijks gezien. Maar goed, je weet met Boni. Soms kan hij ineens als een, als een duveltje uit een doosje tevoorschijn komen. Nu een uh, mogelijkheid. Niet meer dan dat is het voor Vitesse. Een schot van Kakuta. Dat richting de Korte Hoek ging heel erg simpel. Gevangen door uh, Ma'Enpa. En dan komt VVV via McQuire en Van Haren. Paast de bal naar de linkerkant. Daar is wat ruimte met Kullen. Een van de twee Japanners bij VVV voorin. Korte combinatie met Van Haren wordt verdedigd door Kasia. Die wordt op het verkeerde been gezet. Bal in het strafschopgebied Daar verdedigt Van Aanhold. VVV blijft in balbezit. Nu wat uitgeweken naar de linkerkant. Met invaller Ami. Duel wordt dan gewonnen door Van Aanholdt. En Van Aanholt komt daar goed uit. Zoekt Kasia. Dit ziet er aardig uit. Maar dan is er gefloten door scheidsrechter Makkeli. Overtreding op Kasia. En dus een vrije trap voor Vitesse. In de 79ste minuut in de koel. Een sensatie longt toch wel. Dat mag je zeggen voor VVV. Staat nog altijd voor. 2 tegen 1. Heerlijke wedstrijd ook in breda tussen NAC en Feyenoord. Frank Wielaert. Ja, en de grote vraag is, komt er een winnaar? Hè? Ja, dat, dat is niet te voorspellen in dit duel. 2-2 met nog 8 minuten te gaan. En 10 tegen 10. Daar komt de bal voor uit een hoekschop. Bij Feyenoord en uiteindelijk is het de vrij die kopt. Dus een doeltrap voor Nak, die uiteindelijk overblijft. Beide ploegen willen in ieder geval nu wel uiteindelijk de wedstrijd toch winnen. Hoewel Feyenoord zijn diepste speler, Pelle, de hele tijd naar zijn hemstring grijpt. En ook niet helemaal fris meer oogt. Het is ook heel moeilijk de plekken waar hij moet lopen. Daar is het precies, die zandbak in Radverleg. En we gaan naar Venlo.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 10 minuten nog te spelen. En het doelpunt is van Kullen. 10 minuten voor het einde. En mag je dan zeggen dat deze wedstrijd in de koel cool is beslist? Ik denk het wel. De gezichten bij Theo Jansen, bij Rijs, bij Van der Heijden. De kopjes omlaag staan op onweer. En Kullen is inderdaad de man die hier VVV op 3-1 brengt. Weer zo'n gevaarlijke uitbraak van de thuisploeg. Kullen heeft daar wat ruimte. Kapt dan naar binnen en laat Veldhuizen kansloos. Hoewel ik weer... Ik ben geneigd te zeggen dat Veldhuizen die bal misschien wel had kunnen hebben. Van Arnold zit daar niet kort genoeg en dan wordt Veldhuizen inderdaad geklopt in de korte hoek. Daar waar hij die korte hoek eigenlijk had moeten bewaken. Het lukt Veldhuizen niet en VVV staat dus voor met 3 tegen 1. En wij gaan weer terug naar Breda, naar Frank. Daar waar Feyenoord de bal heeft aan de rechterkant. Met Schaak aan de linkerkant. Inmiddels Cisse trouwens in de ploeg gekomen. Oh, immers. Die levert zomaar in bij Verbeek. Verbeek heeft de ruimte. En dan is hij met de bal aan de voet juist gevaarlijk. Immers herstelt zelf. Steekt het hele middenveld over om uiteindelijk de bal weer af te snoepen bij Verbeek. En dus kan Feyenoord weer gaan bouwen. Via Pelle, die even de bal controleert. Teruglegt naar De Vrij. En dan immers aan de linkerkant met daar Cisse. De man die heel goed werd weggestuurd door Nelon. Nee, dat was Filena. En daar uiteindelijk net de bal niet lekker genoeg onder controle kreeg. Hij kreeg hem niet goed voor bij Feyenoord. Maar Sisse met zijn snelheid onmiddellijk dus een wapen aan die linkerkant met die invalbeurt. Onmiddellijk dreigend voor de Rotterdammers. En nu Nak. dat rustig aan van achteruit opbouwt via Luiks. Niemand ook die naar hem toe gaat. Pellet dan uiteindelijk even. Dan komt er een goede crossbal. Keurig netjes op de dus stropdas zoals dat dan zo mooi heet bij Leurling. Die gaat dan door bij El Abdelahoui en schiet dan. Maar raakt de bal totaal verkeerd. De bal gaat over de zijlijn, echt 10 meter van de achterlijn ongeveer. En dat past niet helemaal bij de razendsnelle actie van Leurling. Maar het is wel gewoon een heel slecht schot uiteindelijk. Een ingooi voor Feyenoord met Cisse inmiddels in balbezit. Immers die de bal uh, dieper weglegt in de richting van Pella. De bal bij zich houdt elke keer als hij de bal aanneemt met de borst. Dus toch dat doet hij uh, alsof het bijna kunst is. Uh, wat hij. Uh... Al die aannames op zijn borst bij de Italianen. Het ziet er uh, werkelijk prachtig uit. De controle is bijzonder fraai. Maar uiteindelijk kan Feyenoord er niet zo gek veel mee. Want het vervolg dan raakt uh, de ploeg uit Rotterdam toch de bal kwijt. En inmiddels uh, nak dus weer met uh, de opbouw. Met de Leugers. Ook hij in de ploeg gekomen om uh, toch nog wat middenvelders. het er 10 tegen 10. En uh, al die aanvallende wissels bij nak om die wedstrijd te winnen. Dat moest even hersteld worden. Dus Leugers in de ploeg, uh, ploeg gebracht. En nu Schalk met de controle in de richting van Leurling. En dan glijdt Schalk weg en dus leidt Nak daar balverlies. Dat zou ook nog wel eens zo'n momentje kunnen zijn in deze wedstrijd. Het is overal glad, waar zand weegt. Nou, het is ongeveer het hele veld zo'n beetje. Hier in Breda. En dus glijdt er nog wel eens iemand weg. Zo'n momentje. Dat zou nog wel eens beslissend kunnen zijn. In dit duel. Met nog 4 minuten officiële speeltijd. En 2-2 op het scorebord. Manchester City tegen Manchester United. Even een doelpuntje halen bij Rughaniemai. Ik dacht dat het momentum een beetje voorbij was voor City. Maar die ploeg kwam toch weer opzetten de afgelopen 10 minuten. Ook met het inbrengen van Zeko. Heb je zo'n spits? Heb je Aguero en TFS? En dan moet uitgerekend Zabaleta het doen. Terwijl we nu voor de goal nog een spannend moment zien. City krijgt een kans via Aguero, maar daar is De Gea. Maar die heeft er zojuist dus eentje binnengekregen. En het is terecht dat het gelijk geworden is. Want even daarvoor al... Uh, de Spanjaard Silva gezien van dichtbij. De goal viel uit een hoekschop. Vanaf de linkerkant getrapt. De bal uitverdedigd, maar op de rand van strafschopgebied stond de rechtsback van City. De bal stuit. en neemt hem lekker op zijn vreven. Die bal zuist over de grond. Zo voorbij de GA in de hoek. En City United is na de 2-0 voorsprong naar de goals van Rooney gelijk geworden. Er wordt nog wat gewisseld met welback erbij nu bij United. 2,5 minuut nog op de klok. En komt er nog een winnaar? Of blijft het gat op de Dranglijst, drie punten in het voordeel van koploper United. En over koplopers gesproken. Ze wonnen bij PSV, ze wonnen bij Ajax. Maar vandaag moesten ze naar Venlo, VVV, Vitesse, Richard. Ja, het zijn van die gevaarlijke wedstrijden, Tom. Als het dan zo goed gaat, VVV, dat is in deze fase zelfs beter dan Vitesse. Vitesse dat zich vanmiddag verslikt in laagvlieger VVV. Ruim een half uur was er eigenlijk helemaal niets aan de hand. Vitesse was herenmeester, kwam op 1-0. vrij doelpunt van Van Ginkel. En daarna zo rond de 35ste minuut gooide VVV de schroom wat meer van zich af. Kwam langs zij. En in de tweede helft is het een vrij open wedstrijd geweest. Vitesse wel meer balbezit, ook wel wat meer initiatief. Ook wel weer... Weer wat meer kansen. Maar goed, VVV is wat gedurfd te gaan spelen vanaf het begin. En dat heeft zich uitbetaald in de 2-1 van Linsen, Die inmiddels uh, al uh, in de dugout zit. Vitesse heeft nog een minuut of 6 om twee goals te maken. Ik geloof daar eerlijk gezegd niet meer in. Maar je weet het nooit. Van Anold paas de bal naar de linkerkant. Naar Van der Heijden. Zojuist een uh, overtreding had Geel moeten zijn. Werd het uiteindelijk niet. Makkelie houdt de kaart vooralsnog dus op zak. Van Ginkel Paas de bal nu naar de rechter. De achterkant naar Kakuta. Kakuta moet dan een actie gaan maken. Heeft twee verdedigers van VVV bij zich. Dit doet Kakuta goed. Eventjes een mannetje door de benen spelen. Maar dan wordt haar rugdekking gegeven. Uiteindelijk door uh, uh, Joppen. Die doet dat heel erg goed. Vitesse blijft wel in balbezit. Probeert te drukken. Maar kijkt nog steeds tegen een achterstand aan van 2 tegen 1. NAC, Feyenoord 2-2. Durven ze allebei of vinden ze het wel goed zo? Frank Wielaert. Nou, het hangt er een beetje, het, het zit er een beetje tussenin. Want, uh, ja, beide proberen het wel in balbezet, maar toch vooral met lange halen. Met zo min mogelijk risico eigenlijk. Want uh, met 2-2 heb je in ieder geval nog een punt. Al zullen ze zich bij Nak voor de kop slaan als ze de uitslag horen. Natuurlijk bij VVV Vitesse. Want met deze stand gaat VVV over nak heen. Naar waar ze bij Nak toch in het begin van de tweede helft dachten. Als we winnen zijn we voorlopig van, onder andere van VVV af. Maar uh, zover gaat het vandaag uh, waarschijnlijk dus niet komen. In ieder geval niet uh, door VVV, want die gaan de drie punten uh, ophalen. Dat moet nak nog maar voor elkaar zien te krijgen tegen Feyenoord. Dat toch ook die drie puntjes in de strijd uh, om de koppositie uh, heel hard nodig heeft. Want als ze winnen, blijven ze daar lekker dichtbij in de buurt. De Vrij kopt weg achterin bij de Rotterdammers. En Abdelawi doet dan uh, uiteindelijk uh, de rest. En uh, Filena de controle opnieuw. Bij Pelle met de borst. Een omhaaltje. Maar dan uiteindelijk bereikt hij geen medespeler. En dan komt Nak met Looms. Oh, aardige voetbeweging van die linksback. Maar levert dan vervolgens wel weer in bij de achterhoede van Feyenoord. Heel veel ruimte bij CC. voor de counter. Nelom, even kijken of hier Feyenoord nog wat uit kan halen. Nelom, die zomaar door kan lopen. Hensbal, zou ik zeggen. Nee, zegt Guzobjuk. En die staat er met zijn neus bovenop. Dus heeft hij gelijk. En buizen. nu heel veel ruimte ook voor Nak. Het middenveld is compleet leeg. Daar kun je met een bal... Overheen lopen, maar je kunt ook zonder bal heel veel meters maken daar. Daar is alle ruimte. Twee minuten extra tijd komt erbij in Breda. Het is 2-2. Voor uh, Vitesse maakt extra tijd waarschijnlijk niet zoveel meer uit in Venlo, Richard. Nee, ik denk het niet. VVV nu misschien in de counter op weg naar de 4-1. Zou wat zijn, maar daar zit Kalas goed tussen. De Tsjech op rechtsbek bij Vitesse via Veldhuizen opnieuw aangespeeld, want Vitesse heeft natuurlijk haast 2-1, of 3-1, sorry, de voorsprong voor uh, VVV. En je ziet de ergernis, je ziet de irritatie ook bij bijvoorbeeld Theo Jansen, bij Jonathan Reis, onzichtbaar in deze wedstrijd. Bal gaat nu naar Boni, hakballetje, maar zoals die hakballetjes van Boni zo vaak aankomen dit seizoen. Zo slecht is dat nu eigenlijk allemaal. Zo onnauwkeurig. En Kakuta die zojuist tegen een gele kaart opliep. Heeft dit duel nu knap gewonnen van McQuire. Het komt aan op strijd. Het komt aan op vechtlust bij Vitesse. Dat slechts één keer verloor dit seizoen. Thuis tegen AZ. Alle uitwedstrijden won. Maar vanmiddag gaat verliezen van VVV Venlo. 89 minuten. Bijna op de klok. VVV leidt 3 tegen 1. Extra tijd. Voor Nakt tegen Feyenoord, Frank. Eén minuutje nog extra tijd. Oh, steekballetje van Pelle mislukt in de richting van Schaken. Op de een of andere manier hebben de twee vandaag moeite om elkaar te vinden. Praten voortdurend met elkaar. Maar dit was wel een hele belangrijke van Pelle: poging om Schaken te bereiken. Daar stak Nakt dan nog net op tijd een voetje tussen. En nu Lurling. Oh, die levert ook zomaar in. Raakt geblesseerd ook daar midden op het veld. In die zandbak in Breda. En blijft dan vervolgens liggen Feyenoord voetbal door Sisse. Bal bij de tweede paal neerleggen. Bal over de achterlijn geschoten door Looms. Dat levert Feyenoord dan zo meteen nog een hoekschop op. Gaat Kuzubiuk even polshoogte nemen bij Leurling. Want die blijft liggen met zijn linkerbeen gestrekt. Het is niet helemaal duidelijk wat hij heeft. Maar ik kan me zo voorstellen dat hij bij het pasen van de bal dat er iets uh, inschoot... Uh, omdat hij ja, nou eenmaal daar op een heel slecht stuk veld eh, rondloopt. Het is niet de eerste die, die de last van heeft. Ik zei al, Pelle heeft al meerdere keren naar zijn hamstring gegrepen. Maar die lijkt een dus soort de tweede jeugd. te zijn begonnen in deze wedstrijd. En loopt inmiddels weer redelijk als een kievit tot de bal een beetje uit de buurt is. Dan zie je hem weer in zijn hamstring knijpen. Leurling moet in ieder geval van het veld af. Dat betekent nog een mannetje minder in de laatste tellen van dit duel voor NAC. 10 tegen 10, 2-2. En nog een hoekschop voor Feyenoord. goed, nou bij die hoekschop zal Leurling sowieso weinig rol hebben gespeeld. En het zal toch echt het laatste momentje in dit duel zijn. Filena achter de bal bij de cornervlag. En uh, daar vlakbij voor een korte corner El Abdelhaoui. Maar uh, dit mag je toch aannemen. Dus die zal niet worden aangespeeld. Het zou wel heel erg dom zijn. Makkelijke vangbal voor Ten Rouwelaar. En daarmee zit de tijd erop. Ook de extra tijd. Kuzemijuk fluit af. Het was een mooi voetbalgevecht in Breda. Het eindigt met 10 tegen 10. En 2-2 op het scorebord. Gaan we even naar Ragnar Niemeyer, City United ook bijna afgelopen, Ragna? Ja, de wedstrijd staat helemaal in brand. Want Van Persie, je hebt hem eigenlijk op een moment na niet gezien. Maar hij schiet er een vrije trap in in de 92e minuut. bal even aangeraakt. Getrapt vanaf de rechterkant met die gouden linker van Van Persie. De man is echt een fenomeen. Want hij maakt opnieuw de winnende. Nadat United de 2-0 voorsprong had verspeeld. Op 2-2 was gekomen. Twee goals van City. Hij mag aanleggen na een overtreding. Van TVS op Rafael. We zitten in die extra tijd. De wedstrijd loopt nog. En dan schiet hij hem prachtig in de lange hoek. Even het voetje van Jeko. Dat maakt het voor Joe Hart niet makkelijker. Maar Van Persie die, uh, ja, bekroont dit uh, geweldige duel met een goal dat hij hem nou mag maken. Nou, dat is fantastisch. En dan vervolgens muntjes uit het publiek in het gezicht van Ferdinand. De politie de tribune in. Ferdinand, een bloedend oog. Er gebeurt van alles. Maar United leidt door Van Persie met 3-2. Vitesse hoopt op een wondertje in Venlo in de extra tijd. Richard. Gaat niet meer gebeuren, Twan. Nog een minuut, denk ik, wordt er gevoetbald in de koel. En VVV nog steeds op 3-1. Vitesse heeft het geloof niet meer. Rutte heeft veel gecoacht in zijn vak. Heeft veel ook geroepen richting zijn spelers. Want het ging niet goed met Vitesse in de tweede helft. Maar is er nu bij gaan zitten. En weet ook dat deze wedstrijd niet gewonnen gaat worden. Zoals Vitesse tot nu toe meestal succesvol was in de competitie. Maar de tweede nederlaag is gewoon... Over een aantal seconden een feit. AZ was te sterk in de Gelderdoom. En nu wint VVV heel belangrijke punten voor de ploeg van Ton Lokhoff. Met 3-1 van Vitesse. VVV dat de bal goed rond speelt. Nu aan de linkerkant nog een aanval met McQuire. McQuire kan de bal diep spelen. Natuurlijk richting invaller Ami. Die doet dat heel aardig. Speelt van Anond uit. En dan is het Veldhuizen die alert is. En de bal woedend omhoog schiet. Want de wedstrijd is afgelopen. En de handen gaan hier omhoog bij die supporters niet echt verwend natuurlijk dit seizoen, maar VVV wint stunt. Wint van Vitesse met 3 tegen 1 in de koel. En dat zijn nogmaals hele, hele belangrijke punten. Vitesse leidt voor het eerst de nederlaag buiten Arnhem. En zal na vanmiddag geen koploper zijn in de eredivisie. Zo direct gaan we dus naar PSV Twente. Maar eerst eens even de uitslagen. Heerenveen Roda begon het allemaal mee. 4-4. VVV Vitesse. Dus 3-1 en NAC Feyenoord. Eindelijk met 10 tegen 10 spelers. En ook de stand was in evenwicht 2-2. Wat betekent dat? Dat Twente gewoon koploper blijft met 4-1. 34. Vitesse houdt er dus 34. PSV heeft er 33, maar moet nog spelen, net als Twente. En Ajax houdt er dus 33 na de drie die ze gisteren behaalden tegen Groningen. En Feyenoord komt één punt verder en staat nu vijfde met 31 punten. Onderaan belangrijke punten voor VVV. Zij gaan naar 14 punten. NAC gaat naar 13 punten. Zien VVV dus er overheen komen. En Willem II en Roda hebben ieder 11 punten uit 16 wedstrijden. Wortelige voetbal tussen City en United. Rachnan niet meer. Nee, dat wordt er niet, want na zo'n 5,5 minuut extra tijd wordt er geblazen voor het einde door Martin Atkinson. De scheidsrechter vanmiddag zag nog wel wat door de vingers. Een 3-2 overwinning van United had zeker uh, TFS wel een tweede gele kaart mogen geven. Omdat hij uh, nogal wat overtredingen maakte, laat ik het daarop houden in die extra tijd. Maar 3-2 door Robin van Persie klapt nu met de handen boven het hoofd richting de eigen aanhang. En het is ook wel eens goed tussen aanhalingstekens om te constateren dat het niet alleen hier op de tribunes wel eens misgaat. Want we zijn erg geneigd om te roepen dat het in Engeland altijd païs en vree is. En dat iedereen daar elkaar een kus geeft. Maar de politie heeft flink moeten ingrijpen bij de supporters van City. We hebben niet alles gezien in beeld omdat er werd gekozen om dat buiten beeld te houden. Maar er werd gegooid de hele wedstrijd met van alles en nog wat naar de spelers van United. Maar uiteindelijk als de mist is opgetrokken, als de rook is opgetrokken, beter, dan staat er een 3-2 over winning van Manchester United op de basis legde in de eerste helft. Net als vorige week van Persie met de winnende en de voorsprong op de ranglijst. Zes punten nu voor United richting City. En dat zou zomaar slecht nieuws kunnen betekenen. We hadden het er vanmiddag al eerder over voor Roberto Mancini op de bank. Ja, nu nog wel bij City gaan we weer meteen door naar de Nederlandse topper. Want Vitesse lukte het dus niet om PSV en Twente in dat opzicht onder druk te zetten. De koploper na de wedstrijd vanmiddag komt uit Eindhoven. Maar is het PSV of is het FC Twente? Bas Stigler en Andy Houtkamp. En jij hebt de eerste opstellingen. Van PSV, Dick Advocaat had uh, toch wel wat probleempjes. Uh, Mertens, Willems, Toivonen, Ritsmaier, Pieters allemaal geblesseerd. Van Bommel geschorst. Nou, hoe heeft hij het opgelost? Hij zet Wilfred Bauma als linksback in plaats van Willems... Hij brengt Tim matas in de spits. Die speelt dus eigenlijk in plaats van Mertens. De man die een Hattrick scoorde, Tim matas, in Napels afgelopen donderdag. Het betekent dat Jermaine Lens naar de linker spitspositie gaat. Atiba Hutchinson schuift een linie op, gaat op het middenveld spelen. En dat betekent dat Stanislav Manolev de rechtsback wordt voor PSV. PSV dat achtereenvolgens verloor in de competitie van Vitesse en Ajax. En ook nog Van Djeeper verloor. Afgelopen donderdag wel een goede overwinning, maar die ging helemaal nergens meer om. Nu gaat het erom, want dit is de wedstrijd om de koppositie, Die zo dadelijk gaat beginnen onder leiding van Paul van Boekel. En Bas, Twente, nog verrassingen? Ja, nou eentje eigenlijk wel. Omdat Dimitri Boulikin de spits bij Twente is. Dat is natuurlijk niet voor het eerste seizoen. Maar toch, uit PSV kan je zeggen, wil je niet Castaños opstellen? Want hij krijgt waarschijnlijk wat ruimte. Je loopt misschien niet alleen maar naar voren, maar wat naar achteren. Er komt ruimte. Dan zou je de snelheid van Castaños goed kunnen benutten. Maar dat is blijkbaar niet de gedachtegang geweest van de technische staf van Twente. Want Castaños zit op de bank. En Boulikin staat in het elftal dat voor het overige eigenlijk wel weer vertrouwd eruit ziet. Ook Chadli speelt vanaf het begin de bel... Die afgelopen donderdag tegen Helsingborg een uur kon spelen. En dus nu ook vanaf het begin erbij is. Hij is weer fris. Dat geldt nog niet voor Michailov. Dat geldt ook nog niet voor Cabral. En voor Gutierrez. Die er wel weer aankomen. Maar voor deze wedstrijd nog niet kunnen worden opgeroepen. En Bjelland, nou ja, met zijn middenvoetsbeetje dat gebroken is. Sluit pas na de winterstop aan. Daar staat eigenlijk al lang een streep doorheen. Dat betekent wel dat Twente wat minder problemen heeft. ...in de, de opstelling dan dat PSV dat heeft. Want Twente kan het doen met de meesten zoals ze het willen. Dus gewoon weer met Ter en Tadic. De mensen die toch het verschil zouden moeten maken. Laten we nog één keer in herinnering roepen dat het hier vorig seizoen in een krankzinnige middag 2-6 werd. Na een ruststand van 0-4. Twente zal zich daar nog wel eens uh, met een plezierige gedachte aan kunnen terugdenken. Dat zal voor PSV anders zijn, vermoed ik. Wie weet wat deze dag brengt, PSV en Twente, op het punt van het begin. Zo meteen integraal dus de wedstrijd tussen PSV en Twente. Eerst nog iets anders, het was niet bepaald het weekend van Edwin van Kalker... bij de wereldwerkenwedstrijden Bobslee in Winterberg. Eh, niet zo verrassend, de piloot kampt eigenlijk nog met een hamstring blessure. Dus eindigde hij gisteren in de achterhoede in de tweemansbob. En revanche in de viermansbob bleef uit. Sterker nog, de bob ging op zijn kant. Ik maak gewoon zelf een, uh, een ordinaire stuurfout in negen. Ik kom er laat in. In het midden uh, begint hij te golven. Aan het einde komt hij op. En ik uh, probeer nog te redden wat ik redden kan. Maar uh, we glijden net even op ons zij. De bob op zijn kant. Uh, ja, En dan, wonderbaarlijk, komt hij toch weer op zijn terecht. Hebben die jongens ook goed gedaan. Nee, dat, uh, dat heb je niet voor te zeggen. En uh, hij komt weer terug overeind in bocht 13. En uh, we glijden door de finish. Dus uh, eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als gisteren. We pakken hier ook punten. En uh, wat ik zeg, deze week uh, moeten we wat betreft prestaties gewoon snel vergeten. We moeten vooruit kijken. Het belangrijkste is, uh, met mijn been gaat het goed. Het is niet erger geworden. We hebben nu weer een paar dagen. En dan hopelijk Laplanje Volgende week kunnen we weer uh, vooruit. Hoe kwam je uit die Bob en uh, de rest van jouw team? Nou, volgens mij redelijk goed die jongens. Het is toch even, even zoeken, kijken, materiaal. Ja, gewoon verschrikkelijk balen. Mag gewoon niet op dit niveau. Maar dan zie je toch zo'n week waarin alles net anders gaat. Je bent met andere dingen bezig. En dan bedoel ik wel in de baan. Dan ga je vandaag voor het eerst weer medio in een viermans. Dus de, de, de, de, de aanloop zeg maar naar bocht 1 en 2 is weer iets anders. Meer snelheid. Dat, dat zijn dan details waar het om gaat en dan dan zit je er gewoon net niet bovenop. De puntjes op de i-combi uh, dan even niet en uh, dat is gewoon even het verhaal van het weekend. Maar gelukkig weten we waar het aan ligt en uh, dat we vooruit kunnen en moeten en ik denk ook dat de eerste run uh, beneden ook wel laat zien dat dat wel gaat lukken en uh, het is voor ons nu gewoon even richting kerstdagen even de blessures uh, onder controle houden en dan vanaf begin januari uh, 100% er tegenaan en dan uh, Hopelijk weer naar voren. Achteraf bezien, was het wijs om hier te starten? Nou ja, tuurlijk. Het is altijd goed om hier te starten. Wat ik zeg, alleen al voor de punten. En, Waarom zijn die punten zo belangrijk? Nou ja, uiteindelijk ga je vooral met het oog op het WK, WK voor startplekken. Uh, wil je gewoon niet te ver achterin zitten, want dan heb je een nadelig startnummer. Uh, en het is ook voor volgend jaar. We hebben als Nederland zijn er gewoon punten nodig. Uh, om ook met twee teams uh, volgend jaar te kunnen starten. Dus. Uh, ja, er is genoeg aangelegen om gewoon netjes die punten te halen en uh, met elkaar ons ding te doen. En de prestaties die moeten dus de komende maanden gaan volgen? Ja, nou ja wat ik zeg, januari wordt uh, eigenlijk steeds belangrijker voor ons. EK, WK? Uh, inderdaad, eind januari EK uh, en WK begin februari. Dus dat zijn de wedstrijden waar, ja, wat ik zeg, die nu belangrijker worden. En daar hebben we onze pijlen ook op gericht. We hebben gezegd, uh, het blok Noord-Amerika, nominatie halen, dat is gelukt. En dan uh, het blik op het EK en WK. Alleen dit soort weken moet je niet te vaak hebben. Edwin van Kalker in gesprek met Edwin Cornelissen. Zo dus live de wedstrijd tussen PSV en FC Twente. Het is inmiddels één minuut over half vijf. Radio 1, het NOS-journaal. Zover in Alkmaar weer. Eerst de hoofdpunten met Mark Visser. In Almere verzamelen zich de eerste deelnemers voor de stille tocht die daar straks wordt gehouden voor de grensrechter die vorige week dodelijk werd mishandeld. Na een paar toespraken bij het terrein van voetbalclub Buitenboys begint de tocht over een half uurtje. De tocht eindigt ook bij het Buitenboys terrein. Familie van de overleden scheidsrechter Richard Nieuwenhuizen heeft alle voetbalverenigingen in Almere gevraagd mee te lopen. En namens het kabinet doet minister Edith Schippers mee aan de stille tocht. In Heerlen hebben politieagenten de auto van een mogelijke inbreker beschoten. De agenten probeerden de man na een inbraak te stoppen door de auto uh, te schieten, maar miste het doel. Uiteindelijk ramde de verdachte een paaltje en een geparkeerde auto, waarna hij rennend verder ging. Na een paar waarschuwingsschoten hield hij in en kon de politie hem aanhouden. En De passagiers van het Nederlandse cruiseschip, waar vrijdag het norovirus uitbrak, gaan vandaag weer naar huis. Volgens Duitse media zijn 72 van de 190 mensen aan boord ziek geworden. En vier mensen moesten naar het ziekenhuis. De toeristen, allemaal boven de 60, maakten een driedaagse kerstcruise over de Rijn. Los over de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer, Marco Hoef. Opklaringen hebben we, ook wolkenvelden, soms een stevige bui... dan kan er zelfs hagel bij zitten en onweer. En er staat ook veel wind, met name in de kustgebieden waait het hard... windkracht 7 en vlak bij zee misschien wel even stormachtig windkracht 8. Dat blijft ook vannacht zo en dan gaat de temperatuur heel langzaam omlaag... om uit te komen op een graad of 3 als minimumtemperatuur. Dan morgen, periode met zon, langzaam iets minder wind. Wind gaat draaien naar het noorden, blijft bij zee in elk geval... nog wel krachtig windkracht 6. En verder hebben we naast zon ook weer buien met een winterskarakter kans op natte sneeuw, hagel en onweer. Maar ja, natuurlijk ook gewoon regen tussendoor. Het wordt 7 graden langs de kust, 3 graden in het oosten van het land. Dan is het dinsdag waarschijnlijk droog met veel minder wind. Periode met zon en een graad of 3 overdag. De dagen daarna soms een sneeuwbui. Overdag is de temperatuur net boven het vriespunt te vinden. En in de nacht vriest het licht. Sportradio. Drie minuten over half vijf. De half vijf wedstrijd van vandaag is er niet zomaar één. PSV ontvangt koploper Twente in Eindhoven. En onze verslaggevers zijn Bas Tiggeler en Andy Houtkamp. Nummer drie tegen nummer één. Het hoeft uh, niet gezegd te worden dat het indrukwekkend was, de minuut stilte. En uh, dat het uh, mooi is om te zien. Misschien had deze wedstrijd op een ander tijdstip gespeeld kunnen worden in verband met die stille tocht. Maar Allah, we zijn begonnen met de eerste hoekschop die we al hebben gehad voor PSV. Het staat 0-0. Lens heeft de bal aan de rechterkant. Brengt de bal voor het richting de tweede paal. En daar komt Bosker. Kan hij nog ingeschoten worden? Nee, is het uh, toch nog de bal die het, het doel gaat maar overgekompt wordt. Dat was een aardig begin van deze wedstrijd. De bal wordt door bij Naldum over het doel gekopt. Van Bosker, de hoekschop, eerste hoekschop na een paar seconden spelen leverde niets op. En dit is de tweede mogelijkheid voor PSV. De wedstrijd is in volle gang. Ja, en het begin is voor PSV, dat mag duidelijk zijn merkwaardig dat Twente aftrapt. En wel ogenblikkelijk met het hele elf dan naar voren stormde. Maar de eerste de beste diepe bal naar Tadic ging mis. En 20 seconden later had PSV al op doel geschoten en een hoekschop versierd. Dan begin je als Twente niet lekker aan de wedstrijd. Twente zal zich moeten herpakken. Dat wil het nu met Chatley, die balverlies leidt. Ver wil het oplossen, dat lukt niet. Ver maakt een overtreding terug van de middenlijn. Waar Hutchinson. Die twee zullen elkaar veel tegenkomen. De vervangen natuurlijk Hutchinson in positie van Van Bommel. Wordt neergelegd en een vrij schop verdient. Die bal komt dan voor de voeten van de Rijk. Zo zit PSV. Wat lekkerder in zijn veld. Diepe bal, goede bal zegt. Nou, maar Tafs wil hem aannemen. Is aan de aandacht ontsnapt van Bengtson en Douglas. Misschien dat het toch wat te maken heeft met dat masker. Waarmee Bengtson speelt met zijn gebroken neus. Maar het masker op maat gemaakt zit in ieder geval beter dan het masker waarmee hij trainde. En waarvan hij zei, dit bevalt me helemaal niet. Maar nu waren ze hem toch even kwijt, Matas. Maar Matas neemt de bal niet goed aan. En die rolt dan door in de handen van Bosker, Zodat Twente na 2,5 minuut mag gaan opbouwen. Ja, de bal door de man met het masker. Bengtson wordt over de zijlijn gespeeld. En dan mag PSV gaan gooien. Doet dat de metro 4 voor de middellijn op eigen helft via Manolev. Manolev dus weer eens in de basis bij PSV. Vreemde voetballer, maar hij kan het af en toe wel. Kan ook beslissend zijn, maar staat ook bekend om de foutjes. Via keeper Waterman gaat de bal naar Bouma. De linksback aan de andere kant dus spelend. Voor Willems die geblesseerd is. En dan via Strootman en Marcelo gaat de bal weer naar Bouma. En weer de Strootman goed. Aanvalspel van PSV met Wijnaldum die nu in bezit is. Wijnaldum maakt wat ruimte, speelt de bal naar de linkerkant. En dan moet de voorzet gaan komen. Staan wat de spelers te wachten. Lens gaat alleen. Probeert het nog een keer met wat aardige bewegingen. En dan komt de bal niet voor doel toch wel. Maar in de armen van Sander Bosker. Was zei het al, het begin. De eerste 3,5 minuut zijn voor PSV. Maar het staat nog 0-0. De ja, actie was Van Narsing. Die begint vanaf de linkerkant. Lens vanaf de rechterkant. Zo uh, hadden we het eigenlijk niet verwacht. Maar zo staat het wel. In de eerste minuten van deze wedstrijd. Vier om precies te zijn. Waar Twente echt nog zoekend is naar zichzelf. vind het wel aardig om te zien dat Twente veel kritiek heeft gekregen na de duels. Met name ook dit seizoen in Amsterdam. Waarin naar de smaak van, laten we zeggen, iedereen die iets van voetbal denkt te weten. Twente vooral achteruit liep en afwacht. Dus zet Twente nu de tegenstander meteen vol onder druk. Want als PSV de opbouw. Wil verzorgen achterin staat het hele elftal van Twente op de PSV helft. Waar nu trouwens een overtreding wordt gemaakt door Bouma in duel met Tadic. En dan mag Twente voor het eerst. Want ja, dat druk zetten was er wel, maar heeft eigenlijk nog niks opgeleverd. Met veel mensen op de helft van de tegenstander komen en ook de bal in bezit hebben. Korte combinatie en dan zijn ze hem eigenlijk alweer kwijt. Tadic loopt er wel achteraan. Marcelo loopt zijn straf uit en kan de bal naar voren trappen. Zeg maar vanaf zijn eigen penalty of uh, cornervlag. Dan wordt er van Twente eentje ondersteboven gelopen. Dat leek me Rosales, die is daar nu weg. Dan kan Wijnaldum vandoor aan de zijkant. Wordt ondersteboven gelopen dan door Brahma. En dan gaat een vrije schok komen voor PSV. En Brahma zal tevreden zijn dat hij geen gele kaart krijgt. Want dat had maar zo gekund. Ja en uh, scheidsrechter, je hebt scheidsrechters die geven dan voor zo'n actie in de beginfase meteen een uh, gele kaart. Had inderdaad zomaar gekund. Uh, Paul van Boekel denkt er even anders over. Wil uh, nog niet de toon zetten, zeg maar. En laat, uh, of misschien is dit wel zijn toon, uh, van uh, mannelijk mag gevoetbald worden. De vrije trap is daar, vanaf de linkerkant van Strootman. Wel voor het doel wordt gekopt door Marcelo. En dat is helemaal geen slechte kopbal. Dan gaat een metertje of twee langs het doel van Sander Bosker. Die dus weer in het doel staat, omdat Mikhailov... Nog altijd geblesseerd is Sander Bosker. Een van de oudste spelers of de oudste speler van de eredivisie. Mag het dus ook doen in deze zeer belangrijke wedstrijd. Het was geen slechte kombal overigens van Marcelo. En zo is PSV al een paar keer gevaarlijk voor het doel van Bosker geweest. Bosker die de bal weer in het spel heeft gebracht. Ja toch twee, drie halve kanties al voor PSV in de eerste vijf minuten. Dat is knap. Dat uh, zie je maar. Dat je ook kan profiteren. Als de tegenstander wel druk zet en dus ruimte weggeeft, maar dat eigenlijk nog niet goed doet. Ook nu probeert Twente het weer. Maar voetbal PSV er makkelijk onderuit. Dat moet je uiteraard ook maar kunnen. Terwijl nu maar bal doorkomt, naar Stroomman. Daar kan Stroomman net niet bij. Want op de punt van het strafhoekgebied is goed Sander Boske. zeer alert op tijd om de bal op te vingen. Voordat op te vangen. Pardon, voordat Boske erbij, of voordat Stroomman erbij kan komen. Boske 42 jaar is hij. 559 wedstrijden met deze erbij in de Eredivisie achter zijn naam. Die zijn dus allemaal voor Twente geweest, want dat jaartje. Bij Ajax daar speelde hij in de competitie geen duel. Dat zijn toch cijfers waar je mee thuis kan komen. Thuiskomen dat doet hij voorlopig nog niet. Want hij staat op veld in Eindhoven. Net als al die andere al 6 minuten. 0-0 stand. Balbezit voor FC Twente. Maar wat slordig. Bal wordt teruggespeeld. door Team Douglas en dan uh, door Ver overigens. Die uh, er gelukkig voor FC Twente weer bij is. Belangrijke jongen. Leroy Ver in het team van FC Twente. Uh, nu is het Rosales die de bal naar de buitenkant probeert te spelen. Een uh, slippertje van Tadic. Uh, wordt uh, niet bestraft. De, de overtreding zoals hij hem zag wordt niet bestraft en uh, terecht denk ik. Want Tadic ging uh, leunen op Bauma en uh, kwam daarbij ten val. Maar Bauma deed helemaal niets. En dus gaat het spel verder met balbezit voor PSV voor Manolev. Manolev van de rechterkant van het veld die zoekt naar Matas. Maar de bal komt tegen Douglas aan. Die werkt hem eigenlijk maar half weg. Dan moet Bengtsonder aan de pas komen om voor opruiming te zorgen. En heeft Twente via Schilder dan nu wel wat ruimte en rust. Dan komt er een diepe bal naar Bouleki. Maar die staat nog op de eigen helft. De voet dwarsgezet gezet door de Rijk. De bal over de zijlijn en een ingooi voor Twente. Ik zit nog even in mijn hoofd met jouw opmerking. Klein slippertje van Tadic wordt niet bestraft. Ik hoop dat mevrouw Tadic het niet heeft gehoord. <laughs> het is uh, nog altijd 0-0 in een uh, opening die uh, veel belooft. Duwtje van de Rijk op uh, Bulekin. Dat betekent een vrije trap voor FC Twente. Twente dat dus nog niet gevaarlijk is geweest in het uh, doelgebied. Uh, richting het doelgebied van Boy Waterman. Ik uh, krijgt nu wel een vrije trap te nemen. En Schilder zie ik daarbij staan. McLaren zie ik aan de zijkant met een flesje water. Terwijl Schilder de bal terug heeft gespeeld op Bengtson. Bengtson. Naar Brahma. Brahma terug naar Bengtson. En Bengtson kan dan uh, gaan zoeken. Maar het staat nu uh, allemaal in de dekking bij FC Twente. Gaat de bal hoog richting Bullekien. Maar Bullekien wordt opgevangen door de Rijk. Gaat nog nogal theatraal liggen. Terwijl Waterman de bal pakt en een BGP naar Marcelo. Zij zegt, ik kan er nog wel even om lachen. Van Boekel die in het voorbijgaan nog even kijkt hoe het gaat met de patiënt. Tussen aanhalingstekens. Maar zoveel was er uiteindelijk niet aan de hand. PSV voetbalt makkelijker en beter in het begin. Daar is maar weg. Even vastgehouden door Douglas nog zeker. En dan gaat er een kaart komen. Het gebeurt net buiten het strafschopgebied. Geel voor Douglas. Die bij de scheidsrechters een beklag doet. Overigens op een nette manier. Want dat hoort vandaag. Volgende week kunnen we lekker gaan schelden met z'n allen. Want dan zijn we het allemaal weer vergeten. Maar dit is een vrije schop. En uh, daar fluit Van Boekel terecht voor. Omdat Matas gewoon weg is. En Douglas een half pasje te laat. Nou ligt die bal precies op de punt van het strafschopgebied. Aan de linkerkant. Daar gaat dus een vrije schop voor PSV volgen. En hoewel de stand nog 0-0 is na 8,5 minuut. Voel je toch aan alles dat PSV probeert om de tegenstander ogenblikkelijk zo ver mogelijk terug te duwen in dat eigen strafgebied. En er zijn dus halve kansjes geweest. Dit zou normaal gesproken de volgende moeten worden. Belang, een belangrijke gele kaart voor Douglas. Die moet uitkijken de rest van de wedstrijd. Terwijl Strootman en Lens bij de vrije trap staan. Die op het strafschotgebied strafschopgebied ligt. De bal zo'n beetje op de punt. Vanaf de keeper gezien de rechterkant. Het is Lens die hem gaat nemen. Recht die tweede paal. Oh, daar schuift die bal langs het doel van Sander Bosker. Leek gevaarlijker dan het uiteindelijk was. De bal gaat een paar meter langs het doel van Sander Bosker. Maar gewaarschuwd hoor. FC Twente in deze openingsfase uh, door PSV. Omdat PSV, ja, ik mag wel zeggen, goed bezig is. en uh, ja, Ze hebben dit seizoen nog niet gelijk gespeeld. Dus zouden ze ook nu weer gewoon voor de overwinning willen gaan. Terwijl de bondscoach Louis Vergaal ook hier aanwezig is. Om te kijken naar mogelijke internationals. Ja, en die uh, ziet hij uiteraard. Ver bijvoorbeeld, die nu de balken controleert op het middenveld. Hij terug speelt naar Schilder. Schilder terug naar Bengson. Het blijft er altijd wennen als je voetballers met zo'n masker op ziet spelen. Het lijkt mij verschrikkelijk. Omdat je altijd het gevoel hebt als je een keer naar links of naar rechts kijkt. Je kijkt er altijd wel een keer tegenaan. Voorlopig heeft Bengson daar nog niet zo ongelooflijk veel aantoonbare last van. Gehad. 10 minuten gespeeld. 0-0 stand. Bengtson breed naar Ver. Gebeurt op de eigen helft. breed naar Douglas. Die nu 10 meter voor de middenlijn staat in de as van het veld. Aan de rechterkant wel wat ruimte ziet bij Rosales. Maar die staat stil. Die wordt dan terecht overgeslagen. Brama krijgt de bal op het middenveld. Wil doorpassen naar Jansen. Daar zit PSV tussen. In de middencirkel komt die bal voor de voeten van Chadli. Die gaat lopen. Chadli komt helemaal aan de rechterkant uit. Zoekt daar contact met Tadic. Die krijgt dan de bal. Dan komt Buliki voor het doel. Jansen voor het doel. Maar is de bal die daar wel ongeveer in de buurt komt uiteindelijk prooi voor Waterman. Laterman heeft de bal meteen gerold naar Strootman. Strootman, balletje breed, naar Bouma. Bouma uh, is aan de wandel, dat uh, zie je niet vaak. Hij gaat zelfs over de middellijn nu. Maar ziet dan uh, die middenlijn en denkt, ik moet uh, meteen terug. Krijgt de bal... Uh... Aangespeeld, maar laten hem aan Strootman. Strootman, bal de diepte in de richting Matas, Matas komt de bal door. En komt die bal bij Lens? Ja, hij komt bij Lens. Lens op de rand van het strafschotgebied, Maar dat is te moeilijk. Bal niet aangeraakt door Douglas. En dus een doeltrap voor Sander Bosker wordt ook aangegeven door de, de, de assistent-scheidsrechter. De man aan de zijlijn. Bij ons beter bekend als grensrechter. Die nu terugloopt naar het midden. Omdat Sander Bosker de doeltrap gaat nemen. Manolev is een uh, rouwband, want alle spelers, dat zal zijn opgevallen dit weekend spelen met rouwbanden is die even kwijtgeraakt. Die heeft nu van de kant een nieuwe gekregen. Bosker trapt, doet dat op het hoofd van uh, Marcelo, die het wil wint van Bal komt voor de voeten van Chatli. aardige beweging. Eén man is hij kwijt van PSV, dat is Hutchinson. De tweede, Manolev komt er goed bij kijken, is omdat dan toch te Dan Gaat de bal terug naar de keeper, krijgt de man die, dat doet Hutchinson. applaus, oei, Waterman, wat wacht je lang. Mulekin staat daar dichtbij. Nu, als de bal breed gaat naar de Rijk, zet Twente de tegenstander weer onder druk. Dan levert dat de lange bal van PSV op, die dan op het middenveld wel op het hoofd komt van Brahma. Maar die kopt hem dan zomaar weer bij PSV is in de voeten. En zo heeft dat druk zetten van Twente eigenlijk al 12 minuten geen enkel effect. En is PSV blij met de geboden ruimte die het aan de andere kant van het veld krijgt. Dat heeft dus drie, vier halve kansen opgeleverd. Hutchinson aan de bal wil heel graag altijd op dat middenveld spelen. Heeft het ook al een paar keer mogen doen. Deed dat helemaal niet slecht. Maar ja, zijn rechtsbackpositie, dat is eigenlijk zijn vaste positie onder Dick Advocaat. Maar door het wegvallen van Van Bommel, en dat zal vaker gebeuren dit seizoen, vrees ik voor Mark Van Bommel. En staat hij dus op het middenveld, heeft uh, weer de bal gekregen, speelt hem breed naar de Rijk. De Rijk zet jongens uit elkaar, meer naar de rechterkant. Daar wordt de bal naar Manelef gespeeld en Manolef kijkt naar voren, maar speelt hem zomaar in de voeten van Fer. En Fer laat de bal van de voet springen speelt hem gevaarlijk terug op Bosker. Bosker uit zijn doels, schiet de bal naar voren richting het hoofd van Marcelo. Die komt de bal meteen weer naar Hudson's. Hutchinson wint het wel van Brama. Bal ploft voor de voeten van Strootman. Aan de linkerkant moet Narsing dan worden aangespeeld. Narsing krijgt de bal. Krijgt twee tegenstanders tegenover zich. Draait naar binnen. Een schaar. Draait nog een keer naar binnen. Geeft dan de bal mee aan Mataf. Die wil wegdraaien van twee tegenstanders op 20 meter van het doel. Dat lukt niet omdat het daar te druk is. Dan raakt hij verstrikt en gaat hij naar de grond. Wordt er even verderop een overtreding gemaakt door PSV als Twente wil uitverdedigen. Waar Hutchinson terecht voor wordt bestraft door scheidsrechter van Boekel. Tadis is het slachtoffer en zegt: Ik krijg volgens mij nog een zwiepende arm in mijn gezicht. Want daar uh, voelt hij nou aan met de hand? Is dat echt zo? Of valt dat allemaal wel mee? Nou ja, met zijn gezicht volgens mij blijkt dat de herhaling niet zoveel mis. Daar werd hij niet geraakt, maar een overtreding was het zeker. En de vrije van Twente terecht na 13 minuten. Halverwege de eigen helft is de bal genomen en ligt hij aan de voeten van Bengtson. Bengtson balletje breed. Naar de linkerkant waar de bal opgevangen wordt door Robert Schilder. Robert Schilder terug naar Bengtson En Bengtsson kijkt dan weer naar voren voor zover dat gaat met dat masker. En gaat met de bal aan de voeten een beetje lopen en dan een bal... Uh, laten we zo zeggen, Bengtsson is de enige die begrijpt wat uh, de bedoeling was van deze bal. Want hij rolt in de buurt van de cornervlag over de achterlijn. En dus mag uh, Boy Waterman de bal weer in het spel brengen. Heeft dat snel gedaan richting Kevin Strootman. Aan de rechterkant gaat Manolev. Dat betekent dat Chat nu op een drafje mee terug moet. Maar Strootman ziet het niet. Dan gaat Manolev maar weer de andere kant op. Want hij is back voor rekening. Aan de andere kant bemoeit Bouma zich nu wel met een aanval. Narsing aangespeeld. Bouma loopt door. Kruist nu eigenlijk weer achter Narsing langs. Die dan naar binnen wil lopen. Net daar waar het druk is. Dat is onverstandig. Dat uh, hoort u misschien op de achtergrond een beetje aan de reactie van het publiek. Twente verdedigt uit. Moeizaam weer. Diepe bal. Boelikin afgetroefd. Maar de bal toch nog voor Twentse voeten. Namelijk die van Jansen. Dat zijn niet echt Twente's voeten. Maar ach, hij speelt er wel. En aan de linkerkant schilder weg, En die heeft nu wel wat ruimte, schilderen. Kan de bal kwijt aan Tjatni aan de linkerkant van het veld. Boelikin voor het doel. Dan komt Tadic nu bij. Tjatni mag wel heel makkelijk en ver komen. Nu van Manolev. En schiet dan tegen de keeper op. De rebound voor Brahma. Die schiet weer tegen de keeper op. De rebound nog voor Jansen. En die schiet hem eh, naast. Zo, dat waren drie kansen voor Twente in 30 seconden. Ja, ik weet niet wat Manolev aan het doen was. Maar die maakte een soort dansje. Wel achteruit lopend en uh, liet uh, Chatty komen en komen en komen. En uh, uh, dan wordt het uh, wel heel gevaarlijk, want het was uh, een goed schot van uh, Chatty Die bal daarna moet er eigenlijk toch wel in, want uh, Brahma heeft hem... Uh... ...voor het inschieten, maar schiet recht op de keeper af... ...terwijl hij toch twee hoeken voor zich zag... ...levensgroot, waar hij de bal zomaar in had uh, kunnen brengen. Daarna het schot van Jansen was wat moeilijker... ...en gaat ook rakelings langs het doel van Boy Waterman. De eerste goede mogelijkheden voor FC Twente hebben we gezien... ...terwijl de bal in de lucht is en bij Lens terechtkomt. Lens, uh, het schilder in zijn rug... Uh, ...speelt de bal uh, dan even naar Wijnaldum. Wijnaldum... Via Hutchinson naar Stroopman. Stroopman naar Bauma. Op de middenlijn staand. En speelt hij naar Narsing. Narsing weer terug naar Bauma. Aantrekkelijke opening hoor. Dat eerste kwartier van deze wedstrijd. Van de topper tussen PSV en FC Twente. Als Wijnaldum de bal in de middencirkel naar de Rijk speelt. De Rijk naar Marcelo. En alles van Twente weer op eigen helft is. Nou, nu drukt Twente zichzelf eigenlijk wel helemaal terug op een kleine ruimte. Waardoor het voor PSV moeilijk is om daar openingen in te vinden. Dat lukt Stroopman overstond nog bijna. Maar kan Twente daar mislukte de paas overnemen. En er dan maar snel proberen uit te komen. Je kan niet continu druk zetten op je tegenstander. Het is ook een leuke wedstrijd omdat ook PSV daar waar het kan de tegenstander wel onder druk wil zetten. Zo ontstaat er een vrij open duel. Waarbij er in ieder geval vrij veel ruimte ligt als je er onderdoor kan voetballen. zit voor Marcelo. zoals gezegd, nu Twente in de fase waarin het wel... De laatste lijn halverwege de eigen helft heeft. En de zeg maar net voor de middenlijn nog op de eigen helft. Aan de rechterkant Manolev voor PSV aan de bal. Die staat halverwege de helft van Twente. Wil combineren. Krijgt de bal terug van Lens, Loopt door. Moet langs de schilder. Dat lukt. Moet er een voorzet komen. Raakt de bal volkomen verkeerd in de handen van Bosker. 15, bijna 16 minuten nu gespeeld. 0-0 de stand. Uh, twee aanvallende ploegen. De een lukt het wat beter dan de ander PSV in dat eerste kwartier. Maar Twente dus ook uh, gevaarlijk geweest met uh, Chatli met Brama. En met uh, Willem Bal bezit voor Benson. Benson naar Schilder. Schilder, een meter of vijf voor de middenlijn. Speelt de bal in de voeten van Chatti. Die meteen kaatst naar Benson Terug dus. En dan gaat de bal breed naar de rechterkant via Douglas. Douglas bal de diepte in de richting Willem Janssen, Maar Willem Janssen kan er niet bij. En uh, dan uh, omdat Marcelo goed uh, daar staat te dekken. Gaat de bal helemaal naar Boy Waterman. Die meteen maar weer meegeeft aan de architect van PSV. Naar Kevin Stroopman. Zo jong nog, maar toch wel erg goed. Oh, dat moet je niet zeggen. Want hij raakt de bal kwijt. En een prachtige bal. Nee, hij gaat erover. Wilde ik zeggen, van Ver. Die had de mogelijkheid hoor. Die had gewoon door moeten lopen. Die probeert het veel te moeilijk te doen. Want die kan alleen afgaan op keeper Waterman. Op het moment dat je zegt dat Stroopman zo goed is. Raakt hij de bal kwijt aan Ver. En Ver moet eigenlijk gewoon doorlopen. Maar wil het op een wonderschone manier doen. Met een los. Uh, over de keeper heen. Ja, en dan gaat de bal ver over het doel. En hier had veel meer in gezeten voor Leroy Ver. Ja, het is een kapitale blunder van Strootman die zich daar zomaar laat aftroeven door Ver. Maar het is eigenlijk ook een kapitale blunder van de middenvelder van Twente om het op die manier te willen doen. Terwijl Lens nu een hoekschop regelt door de bal vanaf de rechterkant via het lichaam van Douglas over de achterlijn te schieten. Maar zo kijken we alweer de andere kant op. Je zal niet snel een stijve nek van deze wedstrijd krijgen. Want het gaat echt alle kanten op. Hoekschop snel genomen. Strootman slingert hem voor. Wordt de bal verlengd. Komt de tweede paal uit. Wordt opnieuw voorgebracht. Gaat hij erin? Nee! Bijna een eigen goal van Jansen. Die een voorzet vanaf de linkerkant onschadelijk wil maken. Die bal is van Bouma geweest. En die komt dan uiteindelijk voor zijn voeten. En hij tikt hem buiten het bereik van zijn doelman weg. En voor hem aan de goede kant van de paal. Nieuwe hoekschop voor PSV. Via Narsing, Luciano Narsing vanaf de linkerkant. Ik denk dat het verhaal ook met zeer veel interesse Hem kijkt, daar komt die bal. Richt die tweede paal. Dan komt Bosker met twee vuisten. Heeft de bal weggetikt, maar de bal komt terug. Oh, dan lopen twee mannen uh, elkaar in de weg. Notabene de beide backs. Manolev en Bouma. Bouma probeert nog een voorzet te geven, maar dat lukt ten half. En dan is het Hutchinson die de bal heeft opgevangen. En dat uh, goed doet, speelt de bal in bij Wijnaldum. Wijnaldum, aardige bewegingen. Is het uh, nog altijd Wijnaldum in strafschopgebied. Maar dan is Willem Jans, op Bengts, is hem uh, te veel. En dan via Hutchinson is PSV weer in balbezit via Lens. Lens wil langs ver. Lens pakt ver vast als hij er eigenlijk al voorbij is. Half, dat is niet handig. Ver gaat naar de grond, want uh, voelt wel dat er dan ook met een grensrechter zo dichtbij... want het gebeurde tegen de zijlijn aan, wel een vrije schop gaat komen. Nou, die komt er ook, want Van boekel of Fluit... En dan kan na 18,5 minuut bij het 0-0 stand Twente weer even wat ademhalen. Omdat er dus in de afgelopen 2, 3 minuten toch weer wat in de verdrukking zat. Dat volgde dus allemaal op die reuze kans van Leroy Ver. De enige echt 100% open kans die we hebben gezien na dat gepruts van Strootman. Die met de Bondscoach op de tribune ook nog wel eens keer achter zijn oren zal krabben, Hoewel vrezen voor zijn plaats hoeft hij uiteraard niet bij Oranje. Maar dit zijn toch dingen die wel even blijven hangen. Manolev wil uitverdedigen. Schiet de bal tegen het op. De Rijk. Die moet aan het werk. De bal terug naar de keeper. De loopt er van Twente één door. Dat is Jansen. Waterman heeft de bal richting de middenlijn getrapt. Dan lijkt het dat Bramel wel heel erg steunt op Wijnaldum. De wedstrijd mag door. PSV houdt de bal. Strootman paast. Doet dat naar de zijkant. In het midden zegt Matafzik wil de bal. Narsing wil langs de tegenstander. Strootman schiet op de vuisten van Boske. Omdat Narsing in zijn actie blijft steken. En de bal eigenlijk toevallig op de rand van het strafdomgebied voor Strootman blijft liggen. Boem. En de vuisten van de keeper PSV zet weer aan en zet Twente met de rug tegen de muur. Vierde hoekschop in deze wedstrijd. Vierde voor PSV. Vanaf de linkerkant Narsing weer die dat gaat doen. Daar komt die bal weer richting tweede paal. Wie kan er koppen? Iemand van FC Twente wordt hij weer opgevangen door Hutchinson. Aan de buitenkant staat Narsing nog steeds. Die krijgt de bal van Hutchinson. Narsing met Rosales terug naar Hutchinson. Iets aan de korte kant, maar Hutchinson kan hem pakken. en speelt de bal dan heel hard richting Marcelo. Net een centimeter of tien te hoog voordat Marcelo de bal terug kan leggen met het hoofd. En nu gaat de bal over de achterlijn. En mag Sander Bosker, die een drukke middag heeft tot nu toe, mag de bal weer in het spel gaan brengen. PSV zal zich gerealiseerd hebben van tevoren dat hoe vervelend het is dat je aanvoerder en je leider Mark van Bommel vanwege een schorsing niet mee mag doen vandaag. Dat PSV dit seizoen vier keer zonder van Bommel gespeeld heeft. Tegen Feyenoord, Willem II, Pex Wolle en Herakles. En ze alle vier won. Met andere woorden, het kan zonder van Bommel wel, dat is bewezen. Manolev neemt een bal aan op de borst, loopt de verkeerde kant op. Chatney zet de achtervolging in. Manolev draait weg naar de zijlijn, trapt de bal naar voren, oogst applaus. Maar Schilder komt de bal rood van de middellijn weer de andere kant op. Twente neemt over naar snordig uitverdediger van PSV. Het duurt niet lang omdat Tadic de bal niet onder controle krijgt. En dan kan Narsing worden aangespeeld. Maar die verspeelt hem dan bijna ook weer heel knullig. Terwijl hij halverwege zijn eigen helft staat. Dat oog een beetje als plankenkoorts. Totaal niet onder druk. Maar toch moeite om de bal onder controle te krijgen. Die bal ligt nu weer in de relatieve rust. Na ongeveer een kwart wedstrijd aan de voeten van Waterman. Het is in Eindhoven nog 0-0. Met een kopballetje naar die uh, trap van Waterman van Matafs. Matafs die de bal naar de linkerkant probeert te spelen richting uh, Narsing. Maar dat lukt niet. En dan neemt uh, Twente weer over. Maar Willem Jansen raakt de bal kwijt. En dan kan PSV doorgaan met Lens tussen twee man in. Wordt even opzij gezet door, Leroy, uh, door Douglas. Maar dat uh, mag doorgaan van, van Boekel. Die houdt van een uh, mannelijke wedstrijd. Dat is duidelijk. Uh, fluit niet al te eenvoudig. en daar mag ik graag naar kijken, uh, zolang het sportief blijft. Ver, goed aangespeeld in de diepte door Schilder. Ver gaat het strafstofgebied in. Ver nog altijd, legt de bal terug. Moet er gedraaid worden. Chadley, en Chadley kan de bal niet, uh, de niet echt overhalen. En dan is het Ver die de bal heeft. En Willem Jansen die schiet. En dan wordt de bal onderweg aangeraakt door Boelenkiem. En als hij dat niet doet, dan was het gevaarlijker geweest dan het nu is. Want nu gaat de bal over de achterlijn. En gaat uh, keeper Waterman de bal weer in het spel brengen. Hier had toch ook weer veel meer in kunnen zitten voor FC Twente. Ik denk dat Manolev het einde van de wedstrijd niet Gaat halen, want dit is nu het tweede moment waarin hij eigenlijk schuldig is aan een grote kans voor Twente. Omdat hij elke keer als een tegenstander het strafschopgebied nadert achteruit loopt in plaats van ingrijpt. En als er dan eigenlijk ineens een bal blijft liggen zo op de rand van het strafhoekgebied, doet hij ook niks. Dat zijn uh, momenten die niet kunnen. Het publiek is daar ook wel klaar mee. Want heeft dat ook al met een fluitconcert zo even laten horen. Zo blijkt dat PSV wel wat beter is en wat meer de bal heeft. En wat meer, nou laten we zeggen, halve kansen krijgt. En wat gevaarlijker en dreigender oog. Maar zijn de echte grote kansen toch voor Twente geweest? Omdat als Twente daar dan eenmaal komt, het euh, nou ja, meer finesse aan de dag legt. En ook wel dus de ruimte krijgt aangeboden om echt gevaarlijk te worden. Boeleki nu aan de linkerkant. Makkelijk langs Manolev die weer half ingrijpt. Manolev wil dat nu herstellen. Boeleki naar de grond. En dan komt een vrije schop op een halve meter buiten het strafgebied aan de zijkant. En de gele kaart voor Manolev. Zonder maar eens te onderstrepen dat, wat ik zo even zei, Manolev gaat het einde van deze wedstrijd niet halen. En dat zou goed nieuws kunnen zijn voor Erik Pieters. Ik weet niet of Dick Advocaat het al aandurft. Maar dat zal wel. Want anders zet hij Erik Pieters niet op de bank. Die een hele tijd geblesseerd is geweest, Pieters. Uh, de afgelopen maandag met het tweede van PSV. Zou gaan spelen, maar toen was het uh, geloof ik te slecht weer. En werd er op een kunstgrasveld gespeeld. Werd er geen... Risico genomen met Pieters, maar Pieters die, uh, zal vast wel straks gaan warm lopen. Want met Manelef gaat het niet goed, en niet uh, lichamelijk gezien, maar voetbaltechnisch gezien. De vrije trap ligt een meter buiten het strafschopgebied. Van de keeper uitgezien aan de rechterkant. En dus gaat Chatli met het rechterbeen eens klaarstaan om die bal mooi langs de driemans muur te krullen. Daar komt zijn aanloop van Chatli. Doet het tegen de driemans muur. Tegen Stroopman aan. En Stroopman komt de bal dan ook nog verder. En is deze mogelijkheid voor Twente even voorbij. PSV wil counteren. Mataps. paast Strootman als mee, meest vooruitgeschoven pion. Komt nu steun van Wijnaldum. Dat heeft Strootman niet gezien. Hij kiest voor de andere kant. Bal is heel lang onderweg naar Lens. Kan hij je binnenhouden? is dan eigenlijk al de vraag. Dat lukt net bij de cornervlag. Dan moet hij eigenlijk meteen een voorzet geven. Want van PSV staan er drie in het strafvolk. De bal gaat terug naar Manolev. Manolev komt zijn voorzet. Wordt gekopt door Matas En gepakt door Bosker. Opnieuw een aardige mogelijkheid voor PSV na precies 24 minuten. Het zijn allemaal geen 100% grote kansen. Maar PSV heeft er inmiddels wel, laten we zeggen, 6 of 7 gehad. Waarvan je denkt, ja, het kan er ook allemaal een keer in. Maar zoals gezegd, de grootste kansen zijn toch echt voor Twente geweest. Maar ze gingen er allemaal niet in. 0-0 dus. Maar met al die mogelijkheden en kansen eh, maakt het deze wedstrijd des te aantrekkelijker om naar te kijken en verslag van te geven. En eh, laten we hopen dat dat ook de eh, rest van de wedstrijd het geval zal zijn. Douglas heeft de bal gepaasd naar Fer. Fer moet uitkijken omdat hij door Hutchinson eh, wordt bewaakt. Speelt de bal terug naar Bengtson. Bengtson naar Douglas. Douglas eh, weer naar Bengtson. En zo is even het eh, tempo uit de wedstrijd. Met de balbezit voor Schilder. Schilder vraagt, jongens, waar staan jullie? Waar kan ik hem naartoe geven? Hij kan hem nergens naartoe geven. Moet terug naar Bengtson. Bengtson gaat het spel verleggen naar de rechterkant. Waar Douglas natuurlijk uh, de man is die uh, vrijgelaten wordt. Matafs gaat nog wel even naar hem toe. Maar de bal in de voeten van Tadic is goed. Tadic. Tadic halverwege de helft van PSV. Bal naar de linkerkant, naar Chatti. Die kan hem meteen doorgeven aan uh, Schilder. Maar doet het achter Schilder. Als hij hem de hoek in speelt, dan wordt het veel gevaarlijker. Nu probeert hij het... Uh, Eigenlijk direct te doen. Speelt de bal, achter schilder en dus neemt PSV over. Verder zet opnieuw druk. Maar de bal springt er voor PSV net goed uit. Daar waar wat ruimte ligt. Strootman paast. Dan moet Narsing aan de wandel gaan. Die steekt het halve veld over nu. Houdt halt bij het strafselgebied van Twente. Legt de bal weer breed op Strootman. Wil die schieten Strootman? Het kan. 20 meter. De bal tommen weer aan de zijkant mee aan Narsing loopt nu zelf door Strootman, dan ben je in ieder geval voor een combinatie aan speelbaar, maar Narsing twijfelt, durft niet en dan gaat de bal terug naar Bouma. Bouma twijfelt ook, die durft wel, maar heeft geen idee waar naartoe. Terug naar Narsing, dat kan. Nou duwt Twente eigenlijk dat hele spel van PSV weer langzaam van het eigen strafstofgebied weg. Komt er een brede paas naar Wijnaldum, nog meer een brede paas naar de Rijk en dan zijn we eigenlijk terug bij af, helemaal aan de rechterkant bij Lens. En Manolev. Manolev aangespeeld, speelt de bal kort op Hutchinson. Loopt zelf door, maar Hutchinson draait zich vrij, krijgt een klein tikkie. Van Chatli en een vrije trap mee. Bal ligt een meter of uh, 6-7 buiten strafschopgebied. Aan de uh, rechterkant van het veld van PSV uitgezien. En stroopman uh, praat met uh, de scheidsrechter. Dat doet hij wel vaker. Moet hij wat minder doen. Meer zich met voetballen bezig houden. Want het is een uh, begenadigd voetballer. Hij staat nu ook als enige achter de bal. Nou, nu komt Lenz er ook even bij kijken: van, uh, of is het uh, Narsing? Het is Narsing die even bij komt kijken. Van uh, hoe gaan we het doen? Even overleg tussen de twee PSV'ers. Een driemans En dan uh, zal misschien Stroopman die bal kort geven richting uh, Narsing. Nee, hij neemt een aanloop. En zal uh, Narsing hem toch nemen. Die... Kopbal van Lens komt in de handen terecht van Bosker. Het was een bal recht op het hoofd gespeeld van Lens. En uh, gaat zo in de handen van Sander Bosker. Diegene die op het nieuws van vijf uur zitten te wachten... Ja, ben moet ik. er nog even... Jij? Nou, dan moet je nog even <laughs> geduld hebben. Want dat doen we natuurlijk in de rust van PSV tegen FC Twente. Stand voor ons nog 0 0 Goed zo. Chad, heeft de bal gespeeld naar Boulekien. Dat was althans de bedoeling. Maar die speelt hem tegen de Rijk op. De Rijk krijgt hem niet onder controle. En nou stuit het die bal er vervolgens uit. Blijft hij dan toch nog een van de tukkers het laatste zijn geraakt. Zodat PSV mag gooien aan de rechterkant. Lens doet dat snel, maar Tafs handiger dan Benson. Maar dan heeft hij wel de bal, staat helemaal aan de zijkant, niemand voor het doel. Dan gaat hij kijken, wat kan ik? En dan is hij de bal alweer kwijt, omdat Bengtsonder niets niets ontziend hard inkomt. Maar ja, met zo'n masker, je ziet misschien wat je doet. Het mag allemaal wel trouwens, want hij doet het correct. En dan gaat de bal weer naar voren voor Twente, maar verspelen ze hem eigenlijk weer vrij snel. Manolev op een drafje aan de rechterzijde wil met een handigheidje Schilder de baas, maar Schilder trapt daar niet in. Via zijn sliding gaat de bal opnieuw over de zijlijn. PSV gooit... Het publiek maakt wel weer wat lawaai. 28 minuten. PSV heeft wat meer dan Tweede de regie over deze wedstrijd in handen. PSV heeft meer balbezit. De monitor laat ons juist.